Dit is Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. De migrantencrisis in de golf van Bengalen kan alleen worden opgelost als Burma ophoudt met het discrimineren van de Rohingya. Dat zegt de VN-commissaris voor de Mensenrechten. Hij wil dat de regering van Burma de discriminerende maatregelen tegen de moslimminderheid intrekt en de groep burgerrechten verleent. In de afgelopen dagen zijn ongeveer 2000 vluchtelingen aan land gekomen in Maleisië en Indonesië. Maar beide landen zeggen dat de grens daarmee is bereikt. De Griekse onderminister van Financiën, Mardas, spant een rechtszaak aan tegen de Duitse krant Bild. Hij neemt het niet dat Bild, Bild begin deze maand schreef dat hij privé 80.000 euro had overgemaakt naar een bankrekening in Luxemburg... terwijl de regering toen een dringend beroep deed op iedereen om het spaargeld in eigen land te houden. In de verklaring van de Griekse minister van Financiën staat dat Mardas naar de rechter stapt. omwille van de waarheid, zijn eer en reputatie. Amerikaanse onderzoekers hebben een warmbloedige koningsvis ontdekt. Het is voor zover bekend de enige vis die warm bloed door zijn hele lichaam kan laten stromen. Daardoor kan hij die in diep koud water op vissen en inktvissen jagen. De vis houdt zich op temperatuur door zijn vinnen te bewegen. en is zo gebouwd dat er geen warmte verloren gaat. De vis blijft zo'n 4 tot 5 graden warmer dan het water om hem heen. Daardoor hoeven ze niet steeds naar boven te komen om zichzelf op te warmen. Philip Cocu is uitgeroepen tot trainer van het jaar. Dat gebeurde tijdens het jaarlijkse trainerscongres dat georganiseerd wordt door het CBV, de belangenvereniging Vereniging van de coaches uit het betaald voetbal. Voor de Rines Michels Award was ook Feyenoord-trainer Fred Rutte genomineerd, net als Peter Bos van Vitesse en Ron Jans van Pekswolle. De afgelopen twee jaar ging de Rines Michels Award naar Frank de Boer. Het weer, vooral in het noorden en midden nog wolkenvelden, geleidelijk meer zon. In het zuiden behoorlijk zonnig en het is 11 tot 18 graden. Morgen eerst wolken en wat regen. In de loop van de middag droog en wat zon en het wordt dan ongeveer 14 graden. Dit was het NL. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A6 van Emmerloord naar Muiden staat bij Almere Buiten Oost drie kilometer file. De A9 Amstelveen-Alkmaar bij Knopend Velzen 3 kilometer. En op de A16 van Rotterdam naar Breda bij Rotterdam-Fijnoord 3 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is daar dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Zandvoort. Zandvoort. heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. ZFM. in 2015 al 25 jaar. Live. GFM. Met, met nu de Euro Breakdown. Europa, het hitgevoeligste continent van onze aardkloot. Europa. Wekelijks verzorgen zo'n 1200 radiostations meer dan 1000 hitlijsten. Uitroeken van ons continent. Teruggebracht op begrijpelijke proporties betekent dit dat de hit zich in een mateloos tempo vermede De verkoopcijfers bepalen hier de posities van platen die worden gekocht door mensen zoals jij en ik.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 Het is weer tijd, inderdaad, uh, Border Your Breakdown, 25e jaargang, aflevering 20 alweer, vandaag 15 mei. En ik las in het krantje die uh, gisteren is binnengekomen, dat het brug een dag is. Ik heb hem nog niet gelezen. Nou, nou, ik zou niet weten wat het is, maar goed. In ieder geval uh, 15 mei, dus vandaag de dag naar uh, hemelvaart. Vandaag hebben we 12 stijgers, 8 zittenblijvers, 15 dalers en maar liefst 5 nieuwe binnenkomers. Helaas moest uh, James B. Uh, plek maken, Sander. Voor uh, Britney Spears. Sorry, ben je boos? Nee. Nee, James Wees er inderdaad uit. Na 15 weken in de lijst hebben gestaan. David Guetta, Sam Martin met uh, Dangerous... is na 20 weken uit de lijst verdwenen. Acht weken lang heeft Kensington het volgehouden met hun war. Taylor Swift heeft hem maar vijf weken volgehouden met haar nummer Staal. En Sam Smith, Lemidaan, zeven weken. Die zijn dus verdwenen. Daarvoor in de plaats uh, onder andere Britney Spears... En uh, David werd daar gewoon weer met een uh, ander nummer teruggekomen. Dus dat uh, belooft wat. Die ga je straks allemaal horen, die uh, nieuwe binnenkomers. Snelste stijger deze week. Die zit er pas uh, twee weken in. Deze week staat hij op de vierde plek. Vorige week op de 24 e plek. En dan heb ik het over Lunch Money Lewis met Bills. En de snelste daler. Mark Branson, Bruno Mars, Uptown Punk, mijn liefste 22 plaatsen, gezakt. Maar goed, daar doen we niks aan. We gaan zo direct ook nog kijken naar de Nederlandse Top 40. Kijken of er nog wat nieuws is in uh, artiestenland. Wat de fuck is er nou weer aan de hand met Justin Bieber? Kijken die weer voorbij komt, ik uh, hoop het niet. Maar wel One Directs en daar heb ik wel wat leuks over te vertellen nog straks. En natuurlijk de 40 heetste hits van Europa. Maar hoe zag de Top 3 er vorige week uit? Weet jij het nog? Nee. Nee, weet je niet meer? Nee. Oeh, wat jammer. Nou, straks tegen de klok van uh, vijf uur zal je de top drie van deze week horen. Maar uh, we gaan even luisteren naar de top drie van vorige week. Nummer drie. Nummer 2. Nummer twee. Without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. See you again. We've come a long way, yeah, a long way. from where we began. You no, know, we started. I oh, will tell you all about it when I see you again. I'll tell you. Op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Op drie vorige week, dus last frequencies: twee van Major Laser en één Whisky samen met Charlie Pat. see you again. Deze week beginnen we niet met de nummer 40, maar met de nummer 39 en dat is Charlie XCX met Break the Rule. Electric lights. Blow my mind. But I feel alright Never stop, it's how we ride Coming up until we die Will you catch my eye? Oh, regarde Annie. Venez pas te faire mourir. Excercons-nous en amour. Make myself belle. Elle Je suis né landais. Oh! Je parle un petit peu français. Un essai. Prête de los matme Ik zag er zo verlegen lachen, kan niet geloven dat het echt was zij de mijne zijn. Ze leken mix van dat Celia en Anouk oh, -oh, oh, er gebeurde iets met mij. Toen zij zij: Je suis Nélandais. Oh, je palle op petit peu Francais. en ik zei. Zodat je ze... Op Parijs. Nou ja, het zal me wel. Kenny B is dit op uh, nummer 37 deze week. Tweede week dat ze erin staan met zijn uh, single hit. Parijs. En ik was helemaal vergeten te vertellen, er zit nog steeds iemand tegenover, maar je hoort hem wel hoor. En dat uh, kan er maar één zijn natuurlijk. De Euro Breakdown op Vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En dan heb ik het over uh, Sander. Sander, welkom! Goedemiddag! Goedemiddag, ik was helemaal vergeten joh. Ik praatte ja. wel met je in de uh, aankondiging, maar ik was uh, vergeten te zeggen dat jij er ook bent. Maar leuk dat je er bent, dankjewel. Graag gedaan. Vind je het ook leuk? Ja. Weet je het zeker? Ja, dat weet ik oh, zeker. Oké. Okay. Nou ja, dat hoort erbij. Hé, hey, um, het is tijd voor de eerste nieuwe binnenkomer. Je staat op de 36e plek. En uh, zoals ik al in het begin zei, uh, ja, James B. die moest eruit. Want uh, Britney Spears moest erin. Maar Britney Spears doet het niet alleen. Samen met de Australische rapper Iggy Azalea. En ze hebben een hele mooie... Uh, nou, mooie... Ze hebben een nieuwe single gemaakt, de samenwerking. Uh, Pretty Girls heet hij. Op september, 9 september 2014, tijdens een interview... Uh, kwamen ze erachter dat ze toch wel een keertje samen wouden werken. En dat is uiteindelijk gelukt. Uh, 4 mei 2015 zou deze single eigenlijk uh, gelanceerd worden. Maar twee dagen eerder is hij al uh, compleet op het internet gelekt. Daarvoor al beetje bij beetjes kleine stukjes. Maar 2 uh, mei dus uh, compleet. En uh, twee dagen geleden, zeg ik het 13 mei. Ja, 13 mei. Is hun uh, videoclip erbij gekomen. Nou, als je die ziet. Echt, Pretty Girls. Het is echt. Het, het, een, ik denk dat Britney Spears een beetje in een midlife-crisis uh, zit op het moment. Want ze is echt weer helemaal dit uh, tienerachtige. Nou ja, luister maar gewoon. En oordeel zelf maar, dus denk ik beter. Britney Spears is nieuw binnengekomen samen met uh, Iggy Azalea. Pretty girls. Pretty Why Girls and Dots samen met uh, Iggy Azalea. Pretty Girls, heel binnengekomen op 36. Uh, en uh, toen Azalea in een interview in de USA Today uh, uitleg gaf over het nummer. Waarom en hoe? Het is gewoon eh... Uh, ja, zoals ze zegt. just a lot of fun. It's a classic girly song. You want to scream to each other when you're getting ready. Nou, uh, ik zeg... Ja, <laughs> ik zeg er niet zo veel over, denk ik, maar... Wat vind jij ervan? Ja... Ja, ik heb de clip nog niet gezien. Maar... Nee, oké. Okay. Ja, je, je ziet de lijst ook pas om drie uur, hè? Hou het houdt altijd spannend voor je. Ja. Dus uh, je weet nooit wat in komt, wat erin zat, wat eruit gaat. Ik zie nog steeds een traantje op je gezicht. Een traantje? Ja. ja. Ja. Ik mis hem gewoon. Vijftien weken lang heb je ervan kunnen genieten, James P. Holdback the River. Je mist hem, nee, Wie weet komt hij nog een keer terug. Maar deze Britney Spears echt... Als je, als je kijkt naar die clip, het zijn het net twee pubere meisjes... met iets te veel hormonen door hun lichaam. Nou ja, kijk hem gewoon zelf even. Op uh, Vevo staat hij, uh, zoals eigenlijk alle videoclips, wel staan. Dan uh, kom je er vanzelf achter. We gaan hem kijken, we gaan hem in de gaten houden... hoe hij gaat uh, verder ontwikkelen in de Europese hitlijst. Maar eerst gaan we luisteren naar Mark Ransen. Nummer 34, snelste daler van deze week. Stylin', violin, living it up in the city Got chucks on with Saint Laurent Gotta kiss myself, I'm so pretty I'm too hot Hot damn uh, Call the police and the fireman I'm too hot Hot damn Make a dragon wanna retire man I'm too hot Hot damn Say my name, you know who I am I'm too hot Hot damn And my band bought that money Break it down Girls hit you, hallelujah Set you hallelujah. Ooh. Girl, set ya hallelujah. Ooh. Cause Uptown Punk don't give it to you. Ooh. Cause Uptown Punk don't give it to you. I said, Uptown Funk you up, Uptown Funk you up, Uptown Funk you up, Uptown Funk you up. Come on, dance, jump on uh -huh. it, if you sexy, then flown it, if you freak dead and own uh -huh. it, don't worry about it, come show me, come on, dance, jump uh -huh. on it, if you sexy, then flown it, well that's Saturday.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 Maar ik kan het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 through tough times, believe me, been there, done there. But every day above ground is a great day, remember that. Pitbull samen met uh, Nio, time of our lives. Ondertussen nu zeven weken lang in de lijst waar hij vorige week nog één uh, plaatsje was gesteken is, is hij deze week blijven zitten. Op de 33e plek dus. Hoger als 29 is uh, Pitbull helaas uh, nooit gekomen. Maar wat hij is, uh, kan nog komen, je weet het maar nooit. Niks zo veranderlijk als een uh, hitlijst, zullen we maar zeggen. Tijd voor de eerst volgende nieuwe binnenkomer. En ik ga het leuk doen hoor. We ga meteen gewoon vier nieuwe binnenkomers achter elkaar draaien. Lekker makkelijk, lekker handig. Hij heeft uh, de lijst verlaten met zijn nummer uh, Dangerous... die hij samen met uh, Sam Martin heeft gemaakt. Maar uh, hij staat er nog in de, een keer in met een ander nummer... Op uh, de tiende plek deze week, samen met uh, Emily Sunday. Maar hij houdt van samenwerken. En dan heb ik het natuurlijk over de Fransoos David Guetta. Dit keer uh, zijn samenwerking met uh, Nicki Minaj en niemand minder dan de Afrojack. Die kennen we wel, ken je Afrojack? Ja, die ken ik. Ja, waar komt hij vandaan? Hier, gewoon uit Nederland. Ja, toch? Ja, ja dat dacht ik al. Nou, David Guetta heb ik al uh, veel over verteld. Dus uh, ik ga er niet veel meer woorden aan vuil maken. Ik zou zeggen, luister gewoon naar zijn uh, nieuwe nummer. En ik denk dat jij de titel het beste kan aankondigen, uh, Sander, van het nummer. Hé, hey mama. Juist, wat volgens mij luister je moeder in. Ja. Nummer 32 dus, David Queda samen met Nicki Minaj en uh, Everjack. Nieuw binnengekomen deze week. Hey mama. Yes, be a, woman. Yes, be a Baby.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 Hey mama! Nou, mijn moeder kan niet horen, die zit op het moment lekker warm in Spanje. Iets te warm zit, Gisteren was het daar nog 45 graden. Overdag en in de ochtend, in de middag, 40 graden, 39, zoiets. Dus, eh uh, lekker warm. David Quetta, Nicky Minaj in uh, Everjack, Helemaal nieuw binnengekomen deze week op uh, 32. Hee. Ik ken dit deuntje ergens van. Volgens mij is het weer tijd voor een uh, kleine resume, 40 uh, tot en met 31... Die we hebben gehad, die we hebben overgeslagen, die we niet hebben gehad. En dan kan ik alleen maar aan één iemand overlaten. En dat is de lijstje. zonder uh, Dawenrij, ga je gang! Nou op nummer 40 hebben we Christine en the Queens met Christine. Op 16 weken in de lijst op nummer 39 hebben we Charlie XX met Breakthrough. En op 38 hebben we Emma Louise met Jungle. Op twee weken in de lijst op nummer 37, Kenny B met Parise. En op nummer 36... Britney Spears met... Izzy... Ishi... <laughs> ja, volgens mij... Uh, ja, een denk, wil wilt niet helemaal meer meewerken. hier met Pretty Girls. Op 35 hebben we... Stella Swift met Alon. En op 26 in de... 26 weken in de lijst op nummer 34... Mark Ronson featuring Bruno Mars... met Uptown Funk. Op 33 hebben we... Pitbull en Neo met Time of Our Lives. En op 32 hebben we... David Guetta featuring Nicki Minaj... en f Jack met Hey Mama... En op 31 hebben we Felix Jan featuring Jasmine Thompson met Ain't Nobody. De Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En dan gaan wij naar uh, nummer 30 toe, en dat is een uh, nieuwe binnenkomer. Het is een dame dit keer uh, die wij nog niet kennen hier in het Nederlands eigenlijk. Althans, uh, ik kende haar niet, en uh, naar rondvraag uh, meerdere niet. Dan heb ik het over Zara Maria Larsen. Ze is geboren in uh, Stockholm in Zweden in 1997. En toen ze tien jaar oud was, 2007, deed ze mee aan de Zweedse talentenjacht. Kut. In, in, uh, in ieder geval de uh, Zweedse talentenjacht. Naam kan ik niet helemaal goed uitspreken. Mijn Zweedse is nooit zo goed geweest. Had ik altijd drieën voor op school en vieren. Ik heb het nooit gehad. Nee, ik ook niet, daarom. Uh, maar in ieder geval in die talentenjacht haalde zij de finale. En een jaartje later uh, trad ze tijdens uh, Talang... Uh, op met uh, drie liedjes. Uh, de finale van Te lang, die won zij toen. En uh, ontving daar een prijsgeld van 500.000 uh, Zweedse kronen. Omgerekend een kleine 60.000 euro is dat. En uh, My Heart Will Go On, die kennen we allemaal van uh, Celine Dion natuurlijk. Maar Zara heeft hem ook gemaakt. Dat werd haar debuut single ook. En op YouTube werd hij maar liefst 14,2 miljoen keer bekeken. Nou, Ondanks dat het... Uh, het feit dat het de vier jaar na haar overwinning op de in de talentenjacht uh, stil was rond deze dame... tekent ze wel contract bij Ten Music Group, de dochtermaatschappij van uh, Universal Music Group. En op 21 januari 2013 bracht uh, op dat moment de vijfdejarige Larsen haar debuutalbum Introducing uit. Op dat album was onder andere het lied uh, Uncovered te horen... waarvan men uh, vanaf 9 december naar de preview kon luisteren op YouTube... En het album Welt werd in 21 januari 2013 uitgebracht. Maar Uncover werd toen Larsen's eerste hit. Nummer 1 in Zweden, en nummer 1 in de VG-list in Noorwegen en nummer 4 in de tracklisten in Denemarken. Maar nu, anno 2015, is hij eigenlijk pas echt doorgebroken met die plaat in de rest van Europa. Die plaat Uncover van Zara Larsen. Daar gaan we naar luisteren op nummer 30. Is een nieuw binnengekomen, dus. Nobody Met sees, Uncover. Nobody knows we are a secret. Can be exposed. That's how it is. That's how it goes. Far from the outer. Close to which other In the daylight. Larsen uit het prachtige Zweden met Uncover. The Euro Breakdown. En om 29 vinden we een bekende die we al eerder in de lijst hebben gehad. Maar toen samen met uh, Jess Glyn en Jess Glyn die is een beetje op uh, solo tour ook gegaan, maar dan heb ik het over Clean Bandit, natuurlijk. Met het uh, prachtige nieuwe single: uh, Jack en Like Patterson, Grace Chaddo en Million Neil Armin Smith. Dat zijn leden van Clean Bandit, die leerden elkaar kennen op de Universiteit van Cambridge. En het drietal schrijft dan al het nummer Mozart's House. En in het thuisland Groot-Brittannië, waar ze vandaan komen, debuteert de band Clean Bandit met de single A plus I. En in het voorjaar van 2013 brengen ze dan Mozart's House tot de top 20 van de Britse hitlijst. En in januari 2014 verschijnt hun vierde single, waar ik net over had... Uh, samen met Jazz Glynn en die single heette uh, Rada Bee". Het uh, nummer komt uh, binnen op de eerste plaats zelfs van de Brit Britse hitlijst. En die staat daar vier weken lang genoteerd. De single wordt uh, bij de collega's van 538 uitgeroepen tot een alarmschrijd. Maar volgens mij doen ze dat bij iedere single die uh, binnenkomt in een uh, top 40. Als ik het zo een beetje doorheb. En bereikt ook in de Nederlandse top 40 uh, de eerste plek. Het nummer uh, groeide uit tot de grootste top 40 hit van 2014. En later dat jaar verschijnt dan hun debuutalbum. Waarvan Extraordinary uh, ook een alarmschijf wordt bij de collega's. Nou, in het najaar blijkt dat de samenwerking met uh, Jazz Glynn best wel beviel. Want op de single Real Love is de zangeres opnieuw te horen. Maar wij gaan niet luisteren naar die single. We gaan luisteren naar een nog nieuwere single van ze. Waar ze alleen op staan en heb ik het over Stronger. Clean Bandit op nummer 29 met hun nieuwe single Stronger.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 kom op op 29 komen zit meteen met de vierballen te showen stronger De like euro breakdown op vrijdag niet betrouwbaar, maar wel origineel. Van 29 gaan wij door naar nummer 26. Wat ertussen ligt, dat uh, zal je straks nog een keertje horen van uh, Sander himself. Ja, een hoogzijgen persoon. Is helemaal hier naartoe gekomen met de helikopter. Um, 26 had ik het over. Dit gingen we mee verder. Ja, Kaigo. En dan zei je te denken, Firestone. Nee, die nou net niet. Wel een ander heel bekend uh, nummer van hem... maar eerst zal ik wat vertellen over Kygo zelf. Laatst was hij uh, een mooie vent overigens. Een interessante man. Uh, jonge man, hoe wil ik zeggen man al? Oh, ja man. Uh, was laatst bij uh, RTL Leed naar in de day... die dit nummer die je straks gaat horen... cappella, uh, niet Accapella, uh, akoestisch, Dat woord zocht ik. Maar het is een Noor in ieder geval. Kyra Dal heet hij. En dan wordt in één klap echt bekend... als hij een uh, remix maakt van de Ed Sheeran hit... I See Fire... Zijn versie wordt op YouTube in drie maanden tijd ruim 40 miljoen keer bekeken. En dan met de top 2 notering in de Roemeense top 40 als uh, meest opvallend resultaat. Ik hou die Roemeense top 40 uh, best wel in de gaten de laatste tijd. En er staan echt nummers, dus we zijn je niks. Hoe moet ik die uitspreken? Die hebben echt hun eigen muziekstijl. Dus dat er een andere, uit andere landen nummers in staan is echt een uh, unicum. En helemaal op nummer 2. Chris Martin vraagt dan aan Kygo om een remix te maken van een van zijn Coldplay nummers, Midnight. Ook vraagt Avicii hem zijn voorprogramma te vullen bij zijn optredens in Noorwegen. En in 2014 wordt zijn remix dan van Cut Your Teeth, een track van Kyla Lagrange, zijn eerste hit in de Nederlandse top 40. Ook de opvolgers Firestone die hij samen met Conrad doet. En uh, Stol de Show samen met Parson James worden hits. En staan eind april uh, 2015 zelfs tegelijkertijd in de Nederlandse Top 40. En die laatste, die, die ik net vertelde, daar gaan wij naar luisteren. Die is nieuw binnengekomen. Ook in de rest van Europa is u dus hoog in de lijst terechtgekomen. Kygo samen met uh, Parson James. Met de prachtige single Stol de Show. Die vinden we op de 26e plek darlin', deze week.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 We used to have it all, but now's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 Ik kent natuurlijk bij het Nederlandse publiek dit nummer. Kygo, samen met uh, Parson James. Stroll the show. Maar in Europa, ja, dan, dan, dan lopen ze af en toe wat achter. En met andere nummers lopen ze gewoon weer hartstikke voor. Er is echt geen pijl op te trekken. Nieuw binnengekomen dus uh, deze week op nummer 26. Kygo, stole the show. Hier in de Eurobreakdown, uh, op CFM Zandvoort. Straks gaan we kijken hoe de Nederlandse top 40 van deze week eruit gaat zien. En ook nog een klein beetje kijken hoe het gaat met de artiesten in de hele wereld. Maar eerst gaan we luisteren naar Years and Years op 24 met King. Wekenlang ondertussen in de lijst. Vorige week nog op 27, deze week dus op 24. Let go, let go, let go Hier zie je ze met K. De Euro Breakdown, de Countdown of the Continent. En we eindigen dit uur met uh, nummer 22. Die is in handen van uh, Sia samen met uh, Shia LaBeouf. En dan heb ik het over uh, Elastic Heart. Wil je weten nou welke nummers er tussen lagen? Hè? Welke we hebben overgeslagen of uh, welk nummer waar ook. weer te ontluisteren dan volgende uur. Dus dat zal hier je, je vertellen.